Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Ondernemers in Utrecht willen dat de gemeente een Pegida-demonstratie in de binnenstad verbiedt. Pegida wil op zondag 8 november een anti-islam betoging houden op de neuden. En de ondernemers zijn bang dat dat weer misgaat, net als twee weken geleden. De ondernemers willen daarom dat de gemeente voor de betoging een plek buiten het centrum aanwijst. Ze wijzen erop dat er die dag verschillende markten in de binnenstad zijn... waar duizenden mensen op afkomen. In de noodopvang voor vluchtelingen in Reuver in Limburg is schurft uitgebroken. Zeker 30 vluchtelingen uit Eritrea hebben de besmettelijke huidziekte opgelopen. Uit voorzorg zijn alle Eritreërs in de opvang behandeld en afgezonderd van de andere vluchtelingen. De situatie zou nu onder controle zijn. Schurft is een ongevaarlijke maar vervelende huidziekte die wordt veroorzaakt door de schurftmeid. Patiënten hebben last van uitslag en jeuk. Burgercomité AZC Alert is uit elkaar gevallen. Het comité, dat zich verzet tegen de komst van asielzoekerscentra... telt 20 afdelingen in het hele land. Een deel daarvan wil een stichting vormen die losstaat van de PVV. Andere afdelingen willen met de PVV verbonden blijven. Het conflict bereikte een hoogtepunt... toen PVV-leider Wilders op bezoek kwam in Almere... en vrijwilligers van AZC Alert Zeewolde... geen tijd hadden om te komen helpen. Onder meer de afdelingen Enschede en Maastricht... hebben zich achter Zeewolde geschaard. Zij willen ook met ...andere partijen kunnen samenwerken. Andere afdelingen van het comité steunen oprichter Anita Hendricks... ...die ook fractiemedewerkster is van de PVV in Noord-Brabant. In Egypte is een leider van de moslimbroederschap opgepakt. Het is een zakenman die wordt verdacht van het financieren van een groep die geweld promoot. Hij werd opgepakt in zijn huis in Cairo. De zakenman was een van de weinige hooggeplaatste moslimbroeders die nog op vrije voeten waren. De afgelopen twee jaar zijn duizenden leden van de moslimbroederschap veroordeeld tot gevangenisstraffen en honderden ter dood veroordeeld. Het weer, vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Daardoor koelt het nauwelijks af. Morgen opnieuw veel bewolking. S'avonds gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het... Zandwoord heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. CFM. Met, met, met nu. Zie het. Zie zie het op jouw CFM Zandvoort. zie het in de house, ja, je hoort het goed. We zijn weer terug. We hebben Amsterdam Dance Event overleefd. En ja, de komende twee uur gaan we eventjes een partijtje knallen hier op de radio. Oeh, want hij is er vanavond weer. Onze frisse, fruitige, energieke... Hebben we nog meer namen voor hem? Dion Sidney. Vanaf tien uur gaat hij al zijn plaatjes weer aan elkaar plakken. En dat doet hij altijd op, ja, lekkere wijze... En hij zegt, ik heb zoveel platen vanavond. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Nou, dat klopt, want ik weet ook niet waar ik moet beginnen. Ik heb de afgelopen tijd zoveel nieuwe promo's en andere lekkere gerelease platen binnengekregen. Natuurlijk ook heel veel nieuwtjes, dus dat gaan we gewoon allemaal in het eerste uur uh, proppen. En ja, ik heb toch wel eens zo'n lekkere plaat binnengekregen. Pep en Rash samen met Shermanology. Je kent wel die gezellige familie. Die hebben we een nummer gemaakt, suiker. Oftewel, sugar. Ja, ik vind toch wel. Die mogen we toch wel eventjes de eten in knallen. Dit is Pep Rest, Terminology Sugar. Op jouw CFM Zandvoort. See it in the house. Moving all the time, now they've gone too far. een lekkere plaats. Van Villy Shaw, Eagle Eyes. Ja, de bekende opvolger. Maar ja, dan ook wel weer even hier in een echte. echte ja, zie je het remix? En ja, de komende anderhalf uur zeker nog. Ga je nog veel meer horen, wat zeg ik? We hebben gewoon tot elf uur de tijd om nog heel veel hitjes hier voor jou voor te schotelen op de 106.9, 104.5. Leuk dat je erbij bent. En ja, een feestje waar je ook echt bij moet zijn. Vincent, oftewel 25. Plus. Ja, na het jaarlijkse uitstapje naar het Bloemendaalse strand... keert Vincent terug naar de Haarlemse lichtfabriek. Op zaterdag 28 november, oftewel... ja, we zitten er alweer bijna nog een paar dagen... dan staat het oliehuisonderdeel van de monumentale lichtfabriek... in het teken van kwaliteitshuis. Een volwassen publiek, want jij ja, 25 plus kom je daar binnen. En een champagne in wijnbar. Oeh, lekker die bubbeltjes. In de zomerperiode is de lichtfabriek flink onder handen genomen. Een nieuw licht- en geluidssysteem. Een compleet nieuwe bar in een flinke frisbeurt Zorg ervoor dat de lichtfabriek klaar is voor een nieuw seizoen van Zenk. De uitblinker, volgens vele bezoekers tijdens de strandeditie Eric E. Hij zal op 28 november laten zien waarom hij nog steeds tot de Nederlandse top behoort... als de aankomt op DJ-kwaliteiten. Op het strand was hij samen met roge back-to-back... En ja, dat geeft het toch eventjes uh, als een housequake-duo helemaal los. Ja, uiteraard wordt uh, de nieuwe Nederlandse DJ-helden uh, DJ niet vergeten op ik. Een van de meest opvallende ex van 2015 is het DJ-producer-duo -produ uit Maastricht. Lucas en Steve. De ene na de andere uh, topplaten uh, releasen zij op het werelds uh, grootste dance-label Spinning Records. En ja, op dit moment gooien ze wereldwijd hoge ogen met de remake van de klassieker Kalinda kalender 2015, ja, wel bekend natuurlijk. Na een zomerlang op Ibiza, waar hij in vele beachclubs een residentie had... komt Bas White met lekkerste Soulful House naar Halen om de perfecte avond op te warmen. De afsluitende act heeft ook een voorliefde voor Ibiza. Het super aanstekelijke, energieke duo Brothers in the Boot zal de avond afsluiten met hun energieke Ibiza-house-sound... Ja, MC Hyatt zal de DJ's Vokaal ondersteunen. Ja, dan de tickets. De early birth tickets kosten slechts 12 euro exclusief pre-sale fee. En zijn nu verkrijgbaar op ticketscript. Ja, de reguliere tickets kosten 16 euro. En ja, ook exclusief de pre-sale natuurlijk weer. De organisatie verwacht wederom een volle lichtfabriek. Dus score je ticket op tijd. Ja, voor alle updates en laatste nieuwtjes... ga je naar www.facebook.com slash vinsink... Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En nieuwe muziek, dat gaan we krijgen van niemand minder dan Leebek luke Ditmaal samen met uh, Trevor Guthrie. Zijn nieuwste track heet Let It Go. Binnenkort uit op zijn eigen label Mixmash Recordings. En ja, het wordt uh, weliswaar een heel studioalbum. Dus je gaat nog veel meer van Luke horen. Want hij toert overal de wereld rond. En al die invloeden die gaan verwerkt worden op zijn nieuwe album... Dus hou hier, zie het gewoon in de gaten. Dat hoor je als eerst als hij uit is. Dit is Zie It. Met nu, laid back, Look. Let it go. I will be a part of this. It's all insanity. Keep your baggage still. Triple I is on the way. To hold your wreck away. It's good to see it go back. You'll get what you wanted. Who needs cash to coast? You'll see me occasionally on postcards from the coast. From your ghost But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 Die ook de nieuwe Cube Guys en Chucky met Twisted. That's en daarvoor Tech featuring MCM News met 90s by Nature. Oh ja, hebben jullie er ook al zo zin in? Full Moon en nachtboutique, presents the White Moon. Ja, dat wordt de grand opening van de feesten in de Box. Ja, de Box, zul je zeggen. De Box is volledig verbouwd en ingericht als een chique superclub. En klaar voor de mooiste feesten... En ja, ik hoor je denken aan die andere kant. De Box, wat is dat? Nou, dat was voorheen bekend als De Cent. Je weet die een hele grote club. Ja, vanaf 28 november komen de spectaculaire feesten weer naar Amsterdam in De Box. Alle zalen zijn onderhanden genomen. En de hele locatie is supermooi gemaakt. En klaar voor de grootschalige evenementen. Ja, Full Moon en Nachtbootiek presents White Moon. En het zal de kick-off zijn in deze geweldige nieuwe locatie. Ja, deze current opening van Full Moon en Nachtboetieks, White Moons, wil je zeer zeker niet missen. Dit wordt de knaller van 2015, ja, Mark mijn woord. Binnenkort zullen de eerste mooie DJ-namen bekendgemaakt worden. En dat zullen natuurlijk niet de minste zijn. DJ's die al geboekt zijn. Gregor Salto, DJ Jean, DJ Spider en Randy Katana. Ja, more DJ's to be announced. Ja, de nachtboetiek bereidt spectaculaire decors, prachtige shows en overdag VIP-decks voor en zal een evenement neerzetten waar het echte grote fullmoon-gevoel tot uiting kan komen. Precies, zoals jullie altijd van de beste feesten gewend zijn. Dit wordt de biggest celebration of the year. Ja, de tweede fase early bird tickets zijn al aan de gang. Koop nu jouw early bird ticket voor maar 34,5 euro. Ja, alsof het niks is, 34,5 euro. Dit geld je maar liefst 10 euro op een regular ticket. Er is een beperkt aantal beschikbaar dus op is op. Koop hem nu. Koop, koop, koop. koop. Ik like wel zo telcel, Dennis. Hey, uh, Jezus. En hey, dat kan natuurlijk via P Logic of Ticketscript. Ja, dan zijn er ook nog VIP deck of super VIP. Ja, ik wist niet dat er verschil tussen was, maar bij deze. Er zijn twee mogelijkheden om als VIP te komen. Hieronder even de vluchten uitleg. De voor de gewone VIP, ja, dat heb je aparte ingang. Je hebt een toegang tot het VIP-dek. Je mag gratis naar het toilet. Je hebt een speciale lounge zitje. En ja, gratis fruit, snoep en ijs. Het kan allemaal niet op. Heb je een super VIP? Ja, dan heb je ook die aparte VIP-ingang. Je hebt uh, dan uh, een speciaal super VIP-balkon uh, extra. Dan heb je uh, ook nog extra fingerfoods. Ja, dus dan kun je gewoon lekker met de vingers eten. Uh, ik denk aan een bakje nootjes, een bakje chips. Wat is er, Dennis? Of uh, lekker... Uh... Tortilla met uh, sausie. Jij weet het wel weer, hè? Oh, ja, ja, ja. En uh, ja, ik zie hier nog. We hebben een eigen bar, gratis massage oh. en uh, een supermooi uitzicht over het feest. Nou, uh, Jeroen, Z zullen we gaan? Ja. Nou ja, we kunnen ook een super VIP tafel nemen. Ja. ja waarom zo, niet? Gek. Nou, niet te gek voor woorden. Dus zaterdag 28 november de box. Uh, ja, je vindt het aan de Maconweg 5, uh, oftewel gewoon de oude cent. Gewoon lekker de, in het wit allemaal, want ze doen een soort van sensation. Tot zover dit uh, nieuwtje. En ja, ik heb een uh, oude doos opengetrokken en ik vond toch een... No, ja nou, nou. Ja, ik, ik denk, trek even een kastje van de muur en uh, ja, daar zat een ging oude doos. dat da, wel? Da, ja, dat ging uh, makkelijk. Zat door. hij niet vast? Nee, helemaal los. Ja. Los in de hand. Oké. Okay. Wel, die, wel die, een beetje afgestoft, hè? Tuurlijk. Je hoort hem misschien nog een beetje kraken van het <coughs> Ja, maar die plaat, Dominica, Quata Let You Go, ken je die nog? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, wie ken, zegt wie ken, hij dan. Wie kent hem niet? Nou, ik heb hem gewoon meegenomen. En ze hebben in Ibiza dit jaar gewoon helemaal grijs gedraaid al. Vandaar het stof. <laughs> en er komt een 2015 edit van. Ik denk, nou, zullen we hem gewoon even doen? Gewoon doen. Gewoon eventjes, hoor je het stof kraken? <coughs> Gezondheid. Dankjewel. Dominica, Quata Let You Go, 2015 edit... Een beetje oud, een beetje fout, maar zo ongelooflijk lekker. Straks meer foute, lekkere nummertjes. Met onze enige echte DJ Dion Sydney. Dit is The It, hou hem hier. Zie je nou draaien aan die knoppen? Nee, toch? Gewoon 106,9. 104,5 DJ JK, DJ Dion Sidney, live. Die plaats stoppen. Dominica, gonna let you go. Ja, ik Ik ben nog een beetje bedaan uh, van uh, ja, Amsterdam Disney, vind jij ook, Dennis? Uh, ja, ik ook. Jezus, wat een feest was het. Ik go. ben er alleen niet geweest, Dennis. Nee, maar het, het was een feest. Was het, was het zo'n feest, ja? Ja, het was gaaf. Want uh, waar ben jij geweest? Ik was donderdag in uh, Jimmy Hoo bij Don Diablo Hexagon Label Party. Maar hij was toch niet alleen uh, Don Diablo? Nee. Er werd ook niet aangekondigd wie er mee zou draaien. Het was gewoon een uh, ja, secret showcase. Uh. Ja, zo zou je het wel bijna zeggen. Uh, toen ik binnenkwam hadden ze eerst King Arthur met al zijn, uh, ja, met al zijn hitjes. Dat is altijd wel lekker. Gezellig, gezellig. Ja. Toen kwam uh, Bakermat opeens. Nou, die het hebben, die het hebben, wordt al warmer. Die, die hebben wij op z'n gezien Ja, die was uh, geweldig. Nou, toen kwam Don Diablo draaien. Die draait nou. ook uh, niet onverdienstelijk. Ja, nou, dat was ook uh, genieten. Maar als klap op de puurpeil, kwam ineens Chesto binnen. Dat ga je niet menen. Chesto. Ongelooflijk, in zo zo'n kleine club. Uh, oh ja, en Oliver Helders die kwam ook even. Oh, die kwam bezig. ook gewoon Ik op... kwam ook even een drankje doen. Dus, uh, was er... Ik ben jaloers. Dat is een gezellige boel. Ik zie hier gelijk al mailtjes binnenkomen van uh, Lisette. En Lisette die zegt, ik was erbij. Echt, je hebt wat gemist. Uh, naar mij toe dan hè? Ja, ja, ja. Oh ja, ik baal ervan. Ja, ik wou dat ik ja, gewoon niet was. Ja, ik was er even... En dat is zo dichtbij voor je neus gewoon, nou, dat, was, dat is gewoon gaaf man. Ik heb een tip voor je, je kunt ook uh, naar het uh, Madame Tussauds, wassenbeeld. Kun je ah, maar aanraken? Ja, ja. maar... Oké. Oké. Okay, ja. Ja, nou, ik denk niet dat ze het fijn vinden, maar wat al die vette vingertjes erop. Ja, nou ja. Ja, ik hoorde ook dat Afrojack een, uh, een, een wassenbeeld heeft. Ja, klopt. Was er is ja. reclame over gemaakt. Oké, okay, ja, ja, ja, ik kwam toevallig allemaal op. Ik hoor wel. Dus ik wel. zag het toevallig op die lantaarnpalen hangen in uh, Amsterdam. Is Moet weer je is, dus is weer eens wat anders, hè? Ja, ja. Ja, daarom. Hé hey Dennis, over King Arthur gesproken. Ik heb nog een plaat van hem. Oh. Ja, zullen we het gewoon doen? Uh, ja. Praise Ik vind hem gewoon lekker. Ah, die klok ook heel gaaf daar. Hoor. Je had die ook even keihard opgezet. Maar hier bij CVM klinkt hij nog beter. Dit is Praise King Arthur. Dus, uh, ja, ik neem aan de, dat je ook wel hebt meegekregen van. Uh, de top 100 DJ Mac. Ja. Heb je er wat van uh, meegekregen of uh, was je niet genomineerd? Nee, ik zat net, <laughs> nee, ik zat, ik sta net op het, <laughs> <net op> het <laughs> randje <laughs> van de 100. De, ik zat oh, net op het uh, randje van de 100. Maar net één, oh, ik dacht stem van, de, één dacht stem van de top 10. Tegen. Ik dacht van de top 10. Ik denk, uh, ik hou het een beetje gezellig. Nee, nee. Bye. Ik zit op 101. Oh ja. Nou ja. Net erbuiten. Uh, ja, ja, ja, ja, hij hangt er net eronder. Was net één step <laughs> tegen. Maar ik, ik vind het zo jammer. DJ Mac top 100. En uh, de, hij gaat maar tot 99. Oh. <laughs> Ze zei, de laatste naam die viel eraf. Oh, nou ja. Ja, jammer dan weer. Hé, hey, maar uh, wat vind je er nou van? Dimitri Vegas en Like Mike op nummer één. <laughs> ik vind hij een grote popkast het hele. Maar eerlijke serie, eerlijke serie. Eerlijk. Ik heb dat AMF gecheckt, dat ze genomineerd werden nummer één, maar ze, ze maakten wel een show, hoor. Ze kunnen een show maken. Dat vind ik echt gaaf. Ik heb echt genoten. Ik heb gekeken. Ik heb echt genoten ervan. Ik, je, je haat ze of je houdt van ze, maar een show kunnen ze maken. Nou, oké, okay, ja. Het, het is in ieder geval. Uh... Maar ja, ze, ze hebben het heel tactisch gedaan, wat zij zeggen. gewoon... Ja, ze nou, hebben oké, gewoon zware promotie. Zware promotie hebben ze gedaan. Ja, maar ja. Het is heel simpel. Moet je eens kijken. Het gaat alleen maar om geld. Daar zo draaien om de boekingen. Tuurlijk. Nou, hoe kun je ja, zoveel mogelijk boekingen binnenhalen? Nou, promotiebudget. Je zet een paar dames in. Gaat langs scholen, feesten, weet u wel waar. En ja. laat je stemmen. Mensen hebben de keuze om op jou te stemmen. Ook op een ander. Maar ja, ze kunnen in ieder geval tip geven. Om op Dimitri Vegas en Like Mike. En in dat geval, ja, als er daarop wordt gestemd. Ja, dan, uh, dan is het helemaal fantastisch uh, natuurlijk als je dan binnen bent. Want ja, ja, dan ben je dan... het grote geld te harken. Maar ik... ja, ik denk ook al, Dimitri Vegas. Ze hebben al zoveel successen behaald. Hebben, ze, die, uh, hebben ze dat dan hun, nog nodig? Hun zijn, ja, en hun zijn van Tomorrowland. Hun zijn de gezichten van Tomorrowland. Ja, maar ze hebben ook op Sensations gestaan. Uh, ze hebben, ja, waar hebben ze niet? Al, alle festivals die je kan bedenken. Ja. ja, dan heb je toch eigenlijk die ook niet meer maar ook, nodig. Maar ze, ze hebben geen MC. Dus het zijn twee boers. De ene draait, de andere is MC. En die maakt het publiek helemaal lijp. Naar. Ja, is het al wel eens te laat. Ja, maar ja, goed. Het zal en echt ook hoe ze opkwamen toen ze nummer 1 werden. Ze wisten dat er gehaat zou worden. kwamen ze helemaal strak in pak met zonnebril. Kwamen ze zo aanlopen. Ja, ik vond het heel gaaf, hoor. Ik vond echt, dan heb je gewoon klasse als je dat doet. Zeker te weten. Maar ja, om dan toch nog eventjes het uh, lijstje af te maken. We doen even de top 10. Op, ja. op nummer twee. Uh, Beetje hem uit je hoofd? Hart wel. Nummer 3. Uh, Martin Garrix. Klopt. Die is uh, flink gestegen dan. Ja. Dan op nummer 4. Armin van Buren. Vijf. Chesto. Zes. Ja. Zes. Ja, nou weet David. David Dan hebben we daarna Avicii. Avrojack. Skrillex. En Steve Aoki op nummer 7. Steve, Steve Aoki, dat valt me nog mee dat hij zo hoog is gegaan. Ah, hij is toch wel aardig Mensen... aan de populariteit. Ah, ja. uh... misschien, misschien, misschien zijn de taarten wat lekkerder geworden van hem. Ja, hij kan, hij kan lekker bakken. Ja, koken zeggen. Ja, koken, misschien heeft hij met Martine de Bijl meegedaan of Nederland 1. Uh, <laughs> oh, hey. Maar dan nog, dan nog eventjes uh, de top uh, verder. Op nummer 12 vinden we Oliver Heldens. Ja, de, die, die springt ah, vooruit. Heb je echt verdiend. Zeker, zeker twee, ik had hem hoger verwacht. Uh, Oliver uh, Helders dus. En WW vinden we op plaats 14. Uh, dan zien we nog op nummer 18 Nicky Romero op 19e Jacks. Ja, en ja, dan zijn we toch wel eventjes. Uh, en verder. en uh, Don Diablo Op was nummer te... 30 staat hij. Ja, want die is de hoogste stijger geworden. Hè? Die heeft uh, speciale nominatie, snelste stijger gekregen. Oké, okay, 35 vinden we dan ook nog. Nou, uh, ook gegund. <laughs> een nummer verder, Le Show Tech op nummer 37. Ja, nou, om nog verder af te gaan. Kijk eventjes op www.djkite.nl en daar vinden we het complete lijstje. Ja, wat zullen we doen? Zullen we even een beetje diephouse uh, erin knallen? Ik denk dat het wel lekker is. Ik heb een uh, speciale DJ bootleg mashup uh, binnengekregen uit Italië van het Akamar. Wat is er Dennis? Andere? Andere. Wat, wat, wat, wat wil je nou? Je, ja, goeie... ik, ik wil ook even mijn zegje doen. Ik wil ook even een zegje Even lekker. lekkere... bootlegs, mashups. Ik doe gewoon La Lamoska team bootleg. Jeetje. Ja, het is een mondvol, maar hij is lekker. Het is even wat rustiger. Maar dan gaan we toch wel even met een knaller afsluiten. Ik zeg, zet hem op 106.900. www.cfm-live.nl Dat dacht ik ook. Dit is See It met zometeen. Na het nieuws en weer. Verkeer van 10 uur. Nog veel meer lekkere platen. Haha. -ha. Can't believe it